Het CDA blijft gelijk in Venlo. De PvdA is de grote verliezer en raakte bijna de helft van zijn aanhang in Venlo kwijt. De sociaaldemocraten deden het wel goed in de Groningse fusiegemeente Oldamt. De PvdA blijft daar afgetekend de grootste partij. In Pelemaas en in Vendraai is het CDA als winnaar uit de bus gekomen. Trots op Nederland van Rita Verdonk scoorde goed in Zuidplas... Ton haalde daar twee zetels. De VVD en de lijstverbinding ChristenUnie-SGP haalden de meeste stemmen in Zuidplas. De opkomst in de gemeente waar gisteren verkiezingen werden gehouden viel tegen. Bijna overal gingen minder mensen stemmen dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Arend-Jan Boekenstein stapt op als kamerlid van de VVD... Hij had uit de school geklapt na een gesprek met koningin Beatrix. Hij zei dat de koningin zich zorgen maakte over de hypes in de politiek en de vele spoeddebatten. Boekenstijn vindt dat hij nu niet meer kan functioneren als kamerlid en zal zijn excuses aanbieden. De afgelopen dag ontving de koningin voor het eerst weer kamerleden nadat die bezoeken tien jaar geleden waren afgeschaft. Omdat er vaak uitspraken van de koningin werden gelekt. Frankrijk heeft zich met grote moeite geplaatst voor het WK-voetbal in Zuid-Afrika. De Fransen speelden thuis met 1-1 gelijk tegen Ierland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-0 voor Ierland en omdat de Fransen uit met 1-0 hadden gewonnen, moesten worden verlengd. In die extra tijd scoorden de Fransen, maar het doelpunt was omstreden omdat er hens zou zijn gemaakt door een Franse speler. Rusland gaat niet naar Zuid-Afrika, Portugal en Algerije plaatsen zich wel.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 SLEEP TWIST sleep Oh, oh, oh, oh, sleep twitch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 The stage, but in the back of my head, I heard distant feet, Che Guevara and Debussy to a disco beat. It's not a crime when you look the way you do. I'm Welcome back. Till I walk in Don't stop, make it happy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 Helaas, ze zit nooit thuis, als een piet, Die trouwens in zo'n vrije tijd, of van een ziet. In de glas, niet. In de in de en natuurlijk doet piet. In de glas, niet. In de de en natuurlijk doet piet. Elke keer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 Within your eyes And, And that's all I need Never knowing